Het voormalige distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam, waar gisteren brand uitbrak, werd illegaal bewoond. Bij het blussen werd gisteren een man uit Letland aangehouden die uit het brandende pand kwam lopen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand. De man heeft tegen de politie gezegd dat meer mensen in het pand wonen, maar dat die niet aanwezig waren toen de brand uitbrak. De brandweer is vanochtend nog bezig met nablussen. Daarna gaat de politie het pand in om onderzoek te doen. De mist leidt tot overlast voor automobilisten en het vliegverkeer. Op het Noordoosten en het Zuidoosten na is het in het hele land erg mistig. Soms is het zicht minder dan 50 meter. Op Schiphol zijn veel vluchten vertraagd vanwege de mist en ook zijn tientallen vluchten geannuleerd. En de stakende medewerkers van het stadsvervoer komen over een uur bij elkaar bij het centraal station in Amsterdam voor een manifestatie. De hele dag rijden er geen bussen, trams en metro's in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het personeel protesteert tegen de aangekondigde bezuinigingen en de verplichte aanbestedingen in het openbaar vervoer. Afgelopen tijd is er vaker gestaakt vanwege de plannen, maar het is voor het eerst dat dit op een zondag gebeurt en in drie steden tegelijk. Na de manifestatie bij het Centraal Station gaan de actievoerders naar de Dam, waar een breder protest wordt gehouden tegen de bezuinigingen van dit kabinet. Het weer, eerst nevel en mist, later klaart het in het zuiden op en breekt de zon af en toe door. In het noorden kan de niet lang blijven hangen. De zon wordt dus zo'n 8 graden en in de gebieden met bewolking is het wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ARNB. Er staan op dit moment geen files, snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A44 Amsterdam Den Haag tussen knalpunt Burgerveen en Wassenaar en A73 Nijmegen Maasbracht tussen Venlo en knalpunt Het Vonderen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van GFM Op tv, radio en internet GFM Met nu GFM Jazz Oh gente que vende maar Do sente que o tempo É uma corrente Chegando pra te pegar Corre, te vire Te trás, te vire en dan doen Beste luisteraars bij CFM Jazz. We zijn het uur begonnen met ZUKO 103 met Pika Pau. Uh, het is afkomstig van een uh, verzamel van de NPS, NPS Mike Jazz. Uh, het was nog uh, de North sea Jazz special, ik denk, van uh, drie jaar geleden. Um, wij gaan verder met Errol Gardner en I've Got The World On A String. I've got the world on a string, Arrowgarner. En dan zeggen muzikanten altijd tegen elkaar met een vette knipoog niet slecht voor iemand die geen noten kan lezen. Geweldig. Een nieuwe lood, nou ja, alweer een tijdje eh, bekend, maar nog steeds aanstormend talent met dusk. Die wordt heel veel vergeleken qua timing en dictie met eh, Frank Sinatra. Wij hoorden in het, eh, die gaan we nu horen. Uh, in het eerste stukje hoorden we Jason Miras met Fly Me To The Moon. En we gaan het nu ook horen van Matt Dusk in een, uh, ja, een heel mooi arrangement. Uh, een een, een arrangement van deze tijd, zullen we maar zeggen. Fly Me To The Moon. Last night nice. I said these words to my love I know you never even tried love Three Little Words, John Pizzarelli, die heel veel uh, succes heeft en de ene cd naar de andere maakt al jaren. We gaan nu naar Jazz uit de regio en ik heb een uh, opname, een uh, opname voor mij. Dat is een live opname vanuit uh, Nick Vullenbrecht Jazz Café in Laren uit 1989, waarop wij onze onvergetelijke Ruud Brink horen met uh, Rob Aagerbeik, Harry Emery en Joe Krause op de drums. En hij speelt er niet alleen, maar hij zingt ook. They can't take that away from me. We may never, never meet again On the bumpy road to life Still I'll always, always keep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 You've changed my life No, no, they can't take that away from me Baker. Om met allemaal muzikanten die er het hunne van kunnen uh, In There Will Be Another You There Will Never Be Another You Dan gaan we nu naar een dame die van deze tijd is En die als een raket omhoog geklommen is, omhoog geschoten uh, Liz Wright Die ook uh, met heel veel popmuzikanten heeft samengewerkt En... Uh, Eindeloos uh, experimenteert en onderzoekt wat ze allemaal kan. En op jazzgebied kan ze heel veel. En dat blijkt uit het volgende stuk: I idolize you. If you want some loving, baby. That I'll give to you. If you want someone hugging, baby, oh, I can hug some too. All I want, baby, is some touch from you. Just a little bit of tension yes, is gonna see me through. Cause you know. My kind, and I want you. I want you to be. Ik draaide eerder in dit programma een stuk van Ruud Brink, een Haarlemse muzikant die er helaas niet meer is. En er is een andere Haarlemse muzikant die er nog wel is en, uh, en heel duidelijk, dat is Jan de Jong. Jan is een uh, gitarist die heel veel in de Stefan Grappelli stijl speelt, in de Hot Club de Frans stijl. En Jan wordt vandaag 65, viert dat uit, uh, uitbundig en ik ga hem eren met een stukje waar hij zelf natuurlijk uh, soleert. Dat is uh, de groep Politour en het nummer My Blue Heaven. was Geoffrey Kiezer met Summertime. Ja, en hij speelde samen met Joe Lokke. Ja, dit was uh, in het, uh, uh, het kopje van de jaren geweest. <laughs> ik geloof dat hij de enige jaren was op uh, draaiomjeoren.nl. Nou goed. Dus, uh... Van harte gefeliciteerd dan. ik zou ik zeggen. <laughs> ja. dat was, dit was een voorbeeld van uh, een improvisatie van twee mensen. En nu geef ik een voorbeeld van. Uh, een hele big band van mensen die allemaal uh, hun arrangementen uit hun hoofd geleerd hebben. En stiekem een beetje lezen. Maar het resultaat is geweldig. Het is de big band van Lionel Hampton met Muscat Ramble. <middels> You ship. Een Amerikaanse pianist, composer en uh, bandleider. Um, ja, het was een beetje pittige, pittige muziek, maar het mag toch in de tweede uur. Tuurlijk. En uh, ja, 100% improvisatie. <laughs> Dat gaan wij uh, ook horen van een dame, Robin McKell... Die door de platenmaatschappij als Deze Nachtegauw de wordt omschreven. Zij zingt met een big band en een nummer van George Shearing, Lullaby of Birdland. Lullaby of Birdland that's what I hear when you sign. Never Then we voice to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turn this villa and cool when we love mm -hmm. yeah, it's the yes? That kind of magic music we make with our lips what we kiss. Mm -hmm. And there's if we Robin McKell, Lullaby of Birdland. Wat zouden we haar graag live willen horen? Misschien vandaag wel, maar zij treedt niet hierop. In de regio is wel andere jazzmuziek. U kunt gaan en staan waar u wilt. Ik geef een paar hints. In de Rusthoek, uh, de Rusthoek in Bloemendaal zijn vanmiddag Braziliaanse klanken. Met Rogerio Bicudo. In restaurant De Beurs in Hoofddorp. Uh, onder de auspicie van Meer Jazz treedt onder andere Dennis Kivit en de Carter op. Allemaal gratis toegankelijk. In Den Uiver, Proeflikaal Den de Uiver. Uh, Herman Smit, Helly Grace, Robert Tuinhoff, Dan Simon en Koen van der Wel. En mensen die jazzachtige klanken en improvisatie willen horen en combineren met dansen, die kunnen nog naar het NS-station. Het Perron vanmiddag, Sunday Salsa Matinee. Ik had het net over meer Jess. Eh, hoofddorp, dat is ook de standplaats van een, een heel interessant trio, Trio Grande. En die hebben verschillende cd's uitgebracht. En op eentje staat het nummer On the Sunny Side of the Street. Thank you. Dit is alweer de laatste nummer van ZFM positie, op deze zondag. positie, de het leuk. David Habig, Peter Denboer, om voor u een keuze te maken in onze platenkast. Fijne zondag en graag tot een volgende keer. In ieder geval volgende week zondag weer. Jazz op ZFM. I used to walk in the shade, with those blues on the rain But I'm, I'm not afraid, baby, there's a rover across the world If I never, never said, I feel rich, rich and rover well.